We gaan naar het nieuws en het weer van 1 uur. Tot zo.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 De Egyptische minister van binnenlandse Zaken, Ibrahim, heeft een aanslag overleefd. Een bom ontplofte op het moment dat het konvooi van Ibrahim langsreed. De minister was op weg van zijn huis naar het ministerie in Cairo. Bij de aanslag raakten vier mensen gewond. Het is niet duidelijk of het om een zelfmoordaanslag gaat. De politie heeft twee verdachten doodgeschoten. De aanslag was in de wijk Nasser City, een bolwerk van de moslimbroederschap van de afgezette president Morsi.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 Later op de dag wel bewolking en tegen de avond kan in het zuidwesten regen of onweersbuien vallen. Dit was het en... Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A12 richting Den Haag voor het Malieveld 2 kilometer. En er is opnieuw een ongeluk gebeurd bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en Rotterdam Prins Alexander 7 kilometer. De linkerrijstrook blijft voorlopig dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een rij voor Anne Frank en op de dam een bus of wat Japanners. Een dronken vrouw loopt over straat wordt door een fietser aan en daarna door een taxi overreden. En het regent pijpen stelen. En regent het geen pijpen stelen, dan gaat het pijpen stelen regenen. En het regent pijpen stelen, en regent het geen pijpen stelen, dan gaat het pijpen stelen reden. De duiven scheiden Rembrandt wit bij het concertgebouw, op het museumplein dromen deftige figuren. Een horde ajax gooit auto-ruiten in, wapenstokken maken. Overuren. En het regent pijpen En regent het geen pijpen stelen. Dan gaat het pijpen stelen Regenen. En het regent pijpen En regent het geen pijpen stelen. Dan gaat het pijpen stelen Regenen. Flamingo. Koopt een meisje voor een proepje papier. Een enkele reis naar de hemel. De westen Tower speelt van de lichtjes op het plein. Een man stapt in een trein naar Waddinxveen. The first day Rubber ball I'm bouncing back to you Rubber ball I'm bouncing back to you ooh, ooh, ooh. I'm like a rubber ball Baby, that's all En rust in één zoen Ze stijgt als champagne meteen naar je hoofd Daar hoeft ze niet veel voor te doen Ze glimlacht iets goeds in verdrietige dingen Hoe geluidloos ze haalt bij het zien van iets moois En dat ik me toch zo in haar kan verliezen Is een heel. single van Guus Mewes. Straks ging het even fout. Er zat een stoffie op de lijn of zo. Er komt natuurlijk van zijn nieuwe cd, Zeeën van Tijd, van Guus. Dat is een mooi liedje. Het nummer dat heet Zo voelt het dus. Hoe? Hoe? Oh ja, en daarvoor hadden we natuurlijk Bobby V met, met Rubber Ball. En daarvoor weer hadden we Herman van Veen. En hoe heette dat? Pipe staler. Yeah. <laughs> ja. Oh, dan is het pipe stelen. Zo heette het denk ik. Ja. Feel the fire where she walks. Lone of Manchester's so beauty. Shady in the canber tail. Blinding your eyes will no stop. Het is helemaal lekker. En dat is van uh, niemand minder dan de band Volbeat. Volbeat, het zit Volbeat. Ja, het zit Volbeat. Lekker nu waar. Ja, toch? Ja. <laughs> straks uh, om half twee hebben wij de nieuwe rubriek De Vijf Minuten Van. En dat is dan geheel ter invulling aan, onze, aan mijn, aan mijn mede-presentatrice. Uh, gisteren was dat Dolly en vandaag is het Angela. Dus ik ben benieuwd wat we gaan krijgen straks. Maar dat doen we straks om half twee. De vijf minuten van. Jawel. Maar eerst gaan we naar... Uh, het recept. De kok van de week. Met een recept dat we thuis gaan maken. met Deze week... Ja, vertel. Vertel. We gaan we eten. Ja. Nou, we gaan een uh, hele... supersnelle goulash maken. <coughs> en uh, als u het... Uh, Helemaal zo volgt. Zoals het uh, straks op Facebook staat, dan bent u in 15 minuten klaar. Dat is lekker kort met de warmte. Niet zo lang in de keuken te staan. U heeft nodig 1 pondje krieltjes, 3 eetlepels olie, 300 gram runderreepjes, 1 teetje knoflook uit de pers, 2 grote uien in ringen, 1 potje gegrilde paprika's in grove reepjes gesneden. Vier Roma tomaten in grove stukken. Een eetlepel paprika poeder en twee eetlepels verse peterselie. Eh, uiteraard fijn gehakt. En de bereiding gaat als volgt. Eh, bereid de krieltjes volgens de aanwijzing op de verpakking in de magnetron. Verhit twee eetlepels olie in een braadpan En bak de rundreepjes al omscheppend op hoog vuur. ...ongeveer 2 à 3 minuten. Haal het vlees uit de pan en hou dit apart. Schenk 1 eetlepel olie erbij en bak daarin de ui met de knoflook... ...op middelhoog vuur ongeveer 8 à 10 minuten. Voeg daaraan toe de paprika, de tomaat en laat het groentemensel 3 minuten op hoog vuur goed doorwarmen. Roer tot slot de rundereepjes samen met de garen krieltjes door het groentemengsel en breng de goulash op smaak met paprikapoeder, peper en zout en bestrooi tot slot met peterselie. Eet smakelijk. It's summertime, summertime, summertime, some summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime. summertime. Well, shut them books and throw them away. Say goodbye to the class sometimes sometimes sometimes sometimes sometimes sometimes sometimes sometimes sometimes sometimes sometimes sometimes sometimes history and no more Because it's all the time. It's time to head straight for the bills. It's time to live and have some thrills. Come Summertime It's time to head straight for the mills It's time to live and have some thrills. Come along and have a ball A regular free throw we'll go swimming and every day No time to wet, just time to play If your folks don't play, you say It's summertime <laughs> And every night we'll have a dance Cause summer vacation is for a man So man, this job has me in a trance Because it's summertime Come along and have a rainbow people It's sometimes It's summertime It's summertime, summertime, summertime, summertime, summertime sometimes summertime Summertime. summertime summertime, sometimes summertime. Summertime. Summertime. summertime, sometimes sometimes Summertime. summertime. Ja, volgens de meteorologen is de herfst begonnen. Uh, dat was uh, maandag al, zondag al zelfs. Maar uh, daar geloof ik niks van hoor, want het is nog hoog zomer. joh. Het, is, uh, het, het wordt tot in het zuiden geloof ik zelfs 32 graden. En, en uh, hier in Zandvoort is het op dit moment al uh, nou, zo rond de 25 geloof ik. Dus dat is lekker. Gewoon een lekker zomertje nog. En dat duurt morgen ook nog en dan het weekend wordt het weer. Nou, dan gaan we echt een beetje richting de herfst denk ik zo. Maar goed, dat heeft u al, al gehoord. Uh, morgen hoort u het weer weer. Om half uur. Het weer weer weer. Uh, wanneer, hè? He? Ja, het weer weer. Oké, okay, um, eens even kijken. Dat was Hobby Horse. En, en dat liedje dat heette It's Summertime. Ja, mag nog steeds. Dit ook. Nieuwe van Paul McCartney. Don't look at me. It's way too soon to see what's be. Don't look at me. What I could do, then we were new. Ooh. You came along and made my life a song. One lucky day, you came. We choose. You see, there's no guarantee. We've got nothing we'll lose. Zingen van Paul McCartney, dat is dat. En dat doen we dat heet uh, Nieuw. De vijf minuten van Angela de Koning. Heb ik die tijdje <lacht> <lacht> Nou, leuk dan. En uh, ik uh, wilde eigenlijk iets gaan vertellen... over de, het ontstaan van uh, mijn grote passie... Heavy metal. En uh, die is uh, ontstaan in begin jaren 70. En kwam voort uit de, wat we nu hardrock muziek noemen. En uh, een van de eerste bands. Waarschijnlijk de eerste band die ooit uh, dit, uh, deze uh, vrij agressieve riffs. En, en zwaar versterkte elektrische gitaren gebruikte. was Black Sabbath. En wordt dan ook als eerste heavy metal band genoemd. Uh, andere bekende bands zijn onder andere Iron Maiden, Saxon, except Motorhead en Judas Priest, die ongeveer in dezelfde periode zijn begonnen. Uh, en uit dit genre, het heavy metal, zijn dus heel veel andere. Uh, metal soorten ontstaan. Waar ik uh, waarschijnlijk bij een latere editie nog wel eens op terugkom. Uh, het ontstaan ervan komt eigenlijk een beetje voort uit de Engelse staalindustrie. En uh, werd geïnspireerd door het nummer Born to be Wild van Steppenwolf. Uh, waarin dus de tekst Heavy Metal Thunder over, uh, in voorkomt. En uh, een bekend Icoon, uh, Ronnie James Dio, verwees daar ook naar. Uh, Dio was ook de tweede zanger van Black Sabbath en uh, een band die oorspronkelijk uit Birmingham komt, uh, samen met Judas Priest, uh, wat uh, een groot aantal fabrieken uh, had waar zware metalen werden verwerkt. En om het onder het zware werk uit te komen, ontstonden er diverse bands uh, in de hoop om uh, uh, gevrijwaard te worden van het loeizware werk in de metaalfabrieken. Uh, het uh, grote publiek uh, maakte eigenlijk pas goed kennis met uh, de heavy metal stijl door... Iron Maiden in 1982. En uh, dat was uh, hun, denk ik, succesvolste album... The Number of the Beast. Uh, deze uh, stijl uh, heeft zijn oorsprong heel duidelijk in Groot-Brittannië. En uh, bands als ACDC en dergelijke uh, waren al vrij hard... Uh, het enige verschil met hard rock is dat de heavy metal uh, gebruik maakt van een mineur toonladder. En uh, gebruik maakt van wat men dan noemt een vrygische toonladder en een chromatische toonladder. Nee, ja, ja. <laughs> en uh, waardoor je dus de, de kenmerkende heavy metal riffs krijgt. Oké. Okay. Ja, en uh, om mijn vijf minuten af te sluiten... gaan we even luisteren naar een, uh, naar een, een, een ballad... van uh, het icoon Ronnie James Dio... die uh, helaas te vroeg overleden is. Ja. Dat blijft Ronnie. Oh. Ronnie heeft geen zin vandaag, denk ik. Jawel, jawel. jawel. Oké. Okay. Oké, okay, nou, oké, okay, uh, we wachten, Ik praten het even vol, dames en heren, tot de muziek begint. De muzie ja, we wachten het rustig uh, even uh, af, het we krijgen eerst een commercial, zie ik. <laughs> nou ja, dat kan al wel niet hoor. Goed, nou, um, mag niet zo lang stil zijn hè, op de radio. Nee, eigenlijk niet. Beter al of niet? Nee. Oh, schiet dan Hij het doet dan? het niet. Hij doet het niet, nou, dan houdt u dat nog even te goed? Ja. En dan draaien we eerst dit.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 hasn't been while I commit my social suicide I'm a That's it, boo. I got it all together now Let's my very own disco clothes Let's hey, my shirts have let's To show you my chain and the spoon for a man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 Ik heb het, ik heb het, je bent Italiaan. Je bent Oh, ik love je nails. Je moet een Libra. To your place or mine. <laughs> yes. Ja, dat was freaks nep, hè? Ik hoorde helaas van alles tussendoor. Ja. Maar dat kwam omdat, Ja, daar ging je niet helemaal goed zoals het moet gaan. Maar ja, dat heb je met live radio, hè? Kan wel eens een keertje wat fout gaan, natuurlijk. Ja, dat is zo. Nou, heb je dat nummer ertussen dan gevonden? Ja, of? hij staat scherp. Hij staat scherp. Nou, laat maar horen dan. Dat was dan... Uh, even kijken, wat was het ongeveer? Uh, ik raak helemaal in paniek hier. Dream On was dat van de Super Bowl All-Stars. In dit geval met Ronnie James Dio als zanger. Geweldig hè? Mooi. Ja, prachtige muziek. Oké, okay, dat waren uh, dan een beetje uitgestelde vijf minuten van, uh, van, van Angela. Uh, dat, er ging echt van alles mis in die computerfeer. Ik snap er helemaal niks meer van. Zo langzamerhand. ja. Maakt niet uit. We gaan gewoon door. En uh, mensen maken fouten. Dit is de nieuwe van Crystal. En wij zijn onverslaanbaar. Ofwel undefeatable. Slap, flying High of zo, weet ik veel. Nou ja, goed, als je toch on top of the world bent, dan kan je wel hoog vliegen. Hè? Nou, dat is Crystal trouwens, on, uh, dat heet it, uh, Undefeatable. En dit is uh, On Top of the World. Hey waren dat. Lekker een nieuwe plaat. En uh, ja, je weet het, in dit programma kan er van alles in We gaan van de hak op de tak en zo. Dus nu weer weer een hele oude. Terug naar 1958 of zo. Daarom Buddy Holly en Heartbeat. Heartbeat Why do you miss when my baby kisses me Heartbeat, Why does a love kiss stay in my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 gewoon lekker oud is dus dat gewoon ja dat vind ik nou wel nummer dat uh, heet Heartbeat. en er is het maar weer een klein sprongetje naar Paul Simon en Graceland Nee, in 1986 kwam het uit. In het begin werd het uh, verguist. Nou, het werd in het begin vooral verguist omdat hij uh, samen had gewerkt met Zuid-Afrikaanse muzikanten. En Dat mocht toen nog niet, want die zaten in de band. Hè. Daar was een boycott voor. Maar Paul Simon had daar gewoon lekker maling aan. En daar heeft hij ook gewoon groot gelijk in trouwens. Want uh, al die onzin van die uh, boycott. Nou goed, toen was het nog wel uh, belangrijk. Nu niet meer. En bovendien, wat ook nog meer onzin was natuurlijk. Dat, dat de muzikanten waar hij gebruik van maakte. Dat waren gewoon zwarte muzikanten. Dus dat mocht me. En, en dat, dat vind ik allemaal weer goed. Nou, nog een leuke rock'n'roll of tot besluit. Peter Koenewijn. Je wordt ouder, papa. Oh, je kent ze wel, want je kent mij ook in de dertige. Dus uh, onomstotelijk waar. Je wordt ouder, papa. Ja, nou ben ik geen papa. Ik word wel ouder. Oké, okay, nou uh, jongens, het zit er weer op voor vandaag. Uh, we hebben het weer uh, twee uur lang volgehouden in deze heerlijke coole studio. Ja. Nou, genoeg, dat is al te doen hoor. Ja, het is uh, jammer genoeg dat we nu de benauwdheid weer in moeten. Maar goed. Dit was uh, ZFM Lunch voor deze uh, uh, donderdag. De vijfde. Uh, sorry voor alles wat fout ging vandaag. Morgen gaan we ons leven weer beteren. Ja, morgen zijn we er gewoon weer hier hoor. Om twaalf uur. Ja, toch? ja, Morgen om twaalf uur hebben we wederom ZFM Lunch. Dus wij wensen u een fijne donderdag nog Ik ga nog eventjes de kermers van Heemskerk onveilig maken Nou, even maar hoor